12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Maasziekenhuis in Boksmeer is voorlopig uit de problemen. Een gedeeltelijke reorganisatie van de zorg in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg moet ertoe leiden dat het streekziekenhuis voldoende patiënten houdt en daardoor kan blijven voortbestaan. Het Maasziekenhuis kwam in financieel zwaar weer... door onder meer dure nieuwbouw... en de tegenvallende verkoop van het oude ziekenhuisgebouw. Diverse partijen hebben miljoenen euro's op tafel gelegd... om de instelling te redden. Zo wordt onder meer voorkomen dat een deel van de patiënten... langer dan drie kwartier onderweg is naar een ander ziekenhuis. Philips is het jaar naar eigen zeggen redelijk begonnen. De omzet van het technologieconcern steeg in het eerste kwartaal met 2 tot bijna 4,2 miljard euro. Topman van Houten houdt vast aan de doelstelling voor dit jaar... een omzetgroei van tussen de 4 en 6 procent. Hij ziet vooral veel perspectief in de gezondheidszorg in China... een markt met 1,4 miljard inwoners. Henk Otte wordt niet de voorman van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Dat staat in een verklaring van de partij. De medeoprichter kwam vorige week in opspraak... omdat hij 30.000 euro uit de partijkas aan zichzelf had overgemaakt. Dat geld heeft Otte teruggestort en ook heeft hij zijn excuses aangeboden. Maar zijn medekandidaten op de lijst voor de Eerste Kamer vinden dat niet voldoende. Ze spreken van een vertrouwensbreuk... en hebben Paul Cliteur voorlopig aangewezen als eerste man. De aangescherpte sancties tegen Iran treffen het land hard, schrijft het Internationaal Monetair Fonds. De inflatie kan dit jaar oplopen naar 40 en de economie krimpt met misschien wel 6 In de cijfers is nog niet meegerekend dat de VS voor 1 mei aanstuurt op een totale stop van de Iraanse olie-export. En dat is verreweg de grootste bron van inkomsten voor het land. President Trump wil de machthebbers in Teheran straffen voor wat hij de schending van de atoomafspraken door Iran noemt. Het weer. Vanmiddag in het zuiden zon en stapelwolken. In het noordoosten en oosten wordt de bewolking steeds dikker. Uiteindelijk kan daar wat motregen vallen. Het wordt 12 graden tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de AWB. Er staat momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. De entree is gratis. How partner, get ready! Zinnie met ongevaste country muziek. Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en acht s avonds op CFM Zandvoort. Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. En oh, a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt.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 Does lief, dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch.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 Jij. En jij, jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleef het, het. Dit is het ritme van Zandvoort. We've been quiet, said we'd try it, for a while, but that was years ago. Uh -huh. You're www.zfmzandvoort.nl There's nothing to do it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 It can't go on We used to have van De Lente. Nothing, nothing, nothing gon' save us now. We're well, just broken. save her now nothing nothing nothing gonna save us now They're gonna save us now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 Music in you